Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het officiële dodental van de aardbeving en tsunami op Sulawesi... is opgelopen tot 1948. De Indonesische autoriteiten denken dat het er veel meer zijn... want er worden nog 5000 mensen vermist. Er wordt nog een paar dagen gezocht naar mogelijke overlevenden. Donderdag stopt het zoeken. Een belangrijk argument dat het kabinet had om de dividendbelasting af te schaffen... wordt van tafel geveegd door de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Premier Rutte wees erop dat veel buitenlandse beleggers naar de rechter zijn gestapt... omdat zij de dividendbelasting oneerlijk vinden en willen terugvorderen. Maar volgens de advocaat-generaal is de belasting niet discriminerend... De baas van de wereldwijde politieorganisatie Interpol, de Chinees Meng Hongwei, zou steekpenningen hebben aangenomen. En daarom is hij in China aangehouden op verdenking van omkoping. Dat zegt het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid. Meer is niet bekendgemaakt. Gisteren werd bekend dat hij eind vorige maand bij aankomst in China is opgepakt en is afgetreden als directeur van Interpol. Schrijver Dirk Ajolt Kooiman is overleden. Hij schreef onder meer de roman Montijn. Het levensverhaal van kunstenaar en dichter Jan Montijn. In 1974 richtte hij samen met Thomas Grafdijk het literaire tijdschrift De Revisor op. Voor zijn roman De Grote Stilte won hij in 1977 de Van der Hoogprijs. Kooiman schreef ook een aantal filmscenario's. Dirk Ajolt Kooiman was 72... Een op de drie Nederlanders weet niet waar het dichtstbijzijnde reanimatieapparaat hangt. En als ze het wel weten, dan kunnen ze er niet altijd bij... omdat de AED in een winkel of kantoor hangt. In Zuid-Holland is bijna de helft van de AED's 24 uur per dag beschikbaar. In Drenthe en Noord-Brabant is dat een kleine 80 procent, meldt de Hartstichting. Die wil dat dat meer wordt en roept mensen op zo'n AED samen met de buurt te kopen. Het weer droog, vrij zonnig, bij een graad of 17... Morgen opnieuw zon, soms wat hoge sluierbewolking... en dan kan het 22 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen-Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam-Zuidoost. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. Er staat 2 kilometer verder zijn ook twee rijstroken dicht. A1 Amersfoort-Amsterdam met 5 kilometer langzaam rijdend verkeer... bij knopen Diemen. En tot zover de verkeersinformatie.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 mij betreft, nog altijd de beste plaat van de police. You're the every breath you take. Het is 7 over 4. Zandvoort, welkom terug. De Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in uur 3. En op dit moment de race van de GT4 op het uh, circuit. Dan hebben we het over de finale races. En het gaat om het Central Europe Cup. Een race over een uur die uh, zo rond 10 voor 4 gestart is. En eindigt dus zo rond 10 voor 5. Daarover straks uh, meer van uh, Willem van Denzen. Maar we hebben nog veel meer andere onderwerpen. Ja, om kwart over vier komen we met het PIT-report... wat de stand van zaken is in Japan. En om half vijf hebben we het dier van de week... en kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. En dan heb ik nog, als er nog tijd voor is... natuurlijk een aantal berichtjes voor u. Maar ja, gezien de tijdsdruk die we hebben in dit programma... Ja, het zou... want we hebben ook nog de tweede helft van het uh, voetbal. Ja, en dat moet natuurlijk ook nog eventjes... Want ja, 3-0 achter, dat is wel heel veel, hè? Heel veel. Heel veel. Nou, En dan uh, hebben we Joop van eerst. ik uh, ga meteen uh, even in de uitzending halen. Joop, heb jij een doelpunt? Ja, ik heb een doelpunt. Ja, je komt erin, of je bent erin? Ja. En, ik hoor aan zijn, jouw stem uh, dat het misschien... <laughs> niet verzot nou, wordt ja, is het, het, het gaat de goede kant op in ieder geval de tweede helft is 35 seconden oud berg maakt enkel uh, katachtige bewegingen aan de rechterkant speelt de bal hard voor het verdedigen van sandam speelt hem weg in de voeten van Oliver uh, Rivai. en die kan scoren 1-3 halver oké okay, dat zijn uh, betere berichten en zo doorgaan hè joop Oké, okay, dankjewel. Dus graag tot uh, straks horen meer van Jovenis. Dankzij die katachtige beweging hebben we dus uh, één doelpunt er inmiddels uh, ingekregen. Daarbij is V. Sanford tegen Zaandam uh, op uh, Duintjesveld. En over die katachtige beweging gesproken. Nou, ik had hem toevallig klaarstaan, de Pussycat Dolls. Hier zijn ze met Don't you. Ja, ze van Joop van Essen daar op Duintjesveld. SV Zandvoort is goed uit de kleedkamer gekomen... na ruim 30 seconden gespeeld te hebben in de tweede helft. Was Het eerste doelpunt voor SV Zandvoort... de feit staat op dit moment 1 tegen 3. En straks gaan we uiteraard weer naar Joop toe... daar op Duintjesveld voor het vervolgen van de tweede helft. Maar eerst nog even een ander bericht, Cor. Ja, op maandag 29 oktober daar start het Rode Kruis afdeling Zandvoort... weer met een nieuwe ebo opleiding de eerste hulp bij ongelukken is nog steeds een belangrijke activiteit van het Rode Kruis. En het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat zij moeten doen als er een ongeluk gebeurt. En dan kan ook iemand niet lekker worden. Tijdens de cursus leert u hoe u moet handelen bij een bloedneus en hoe u iemands leven kan redden bij een hartstilstand. Ook wordt er aandacht besteed aan eerste hulp aan kinderen en baby's. In twaalf avonden wordt u opgeleid door ervaren instructeurs. De lessen vinden plaats op maandagavond van 8 tot 10... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan te Zandvoort. Dat is mijn oude school. Ja, Josine, ik hoorde het vanmorgen. De Josine van de Ende Nou, de kosten van de opleiding: dat is 200 euro. Maar, dit is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Maar bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een groot deel van het cursusgeld vergoed. En mocht u na de cursus besluiten om u zelf in te zetten. als vrijwilliger voor het Rode Kruisafdeling Zandvoort, dan krijgt u dit bedrag onder voorwaarden terug. Ja, dat was minimaal 36 uur per jaar en dan twee jaar achter elkaar, toch? Ja, ja, dat weet ik niet helemaal zeker, maar als u dat precies wilt weten... dan kunt u Martine Joustra mailen naar -e hotmail.com. Oké, okay, de Rode Kruisgebouw, daar begint weer de EHBO. Wanneer? Uh, die begint op 29 oktober. Oké. Okay. Nou, verder is er ook nog nieuws over uh, de organisatiestructuur van het Rode Kruis... want... Uh, die hebben sinds kort een nieuwe voorzitter voor de afdeling Zandvoort. En dat is Lars Carré geworden. Mooi. Ja, die uh, is momenteel... Uh, die was benaderd he, voor de functie van voorzitter van het Rode Kruis afdeling Zandvoort. Nou, beleid voor de Rode Kruis, dat is er landelijk. Maar ja, er zijn natuurlijk allemaal dingen die er dus moeten gebeuren. En dan noemt hij een mooi voorbeeld. En dan kan ik me heel goed bij voorstellen dat dat dus een probleem kan geven... Want ja, je zal, je zal maar als uh, beschonken man op, uh, uh, op het bestuur... of op een evenement uh, daar uh, ja, problemen maken. Dan word je aangepakt door een beveiliger. Maar diezelfde beveiliger die moet nadat hij iemand een klap heeft gegeven... eerst hulp gaan geven. Dat is niet zo handig natuurlijk. Dat gaat hem niet worden, denk ik. Nee, ja. Dus dat, uh, dat moet anders. En er uh, moeten dus meer mensen... Dus een... Uh, ja, een opleiding hebben. Een opleiding hebben, ja, oké. Okay. Helemaal goed, tot zover het nieuws over het uh, Rode Kruis uh, afdeling Zandvoort. All night. De muziek weer.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 Vrolijke deunen van uh, Phil Fern en Galaxy en Dancing Tides. Kijk of het daar op Duitsersveld ook zo vrolijk uh, is. Uh, Joop, word je er een beetje vrolijk van, nou, van de wedstrijd? Nou, nog steeds niet erop. Want het lijkt wel alsof ze niks van die jezelf ge geleerd hebben. Want Zandam is gewoon nog steeds de betere ploeg. Alhoewel het toch iets meer druk dan soms het is op het doel van, uh, van Zandam. Maar dat heeft nog niet geleid tot uh, een grote kans naar dat uh, hele snelle doelpunt. Uh, want dat was echt heel snel, 35 seconden. Het ongelooflijk natuurlijk. In één keer probeert daar uh, witwater een vrije schop in één keer te nemen in dit doel. Maar die gingen net aan de verkeerde kant van de baal over de achterlijn. Dus uh, een, een doelschop voor de keeper van Zaandam. Uh, Sontvoort uh, uh, probeert het natuurlijk, dat moet ook wel. Maar echt, echt grote kansen nog niet, helaas, helaas, helaas. Want 1-3 is nog steeds een hele en we hebben gespeeld nu, even kijken, we zitten in de 67e minuut, 68e minuut. Dus we hebben nog maar een, een, een, een half uurtje, een klein half uurtje. Daar gaat Sandvoort weer in ieder geval kan het zo zeggen, daar uh, neemt zijn kasteen. Nou, die papa is weer staan, kan hij aannemen, ja, hij kon hem aannemen, maar hij schuift net met zijn voet op. En door uh, Akswijk wordt hij over de achterlijn gewerkt en Sandvoort krijgt een koorde te nemen voor het Sandvoortgevind vanaf de rechterkant van het veld. Die gaat het doen, but water die gaat in ieder geval die kant op. Ja, die gaat het waarschijnlijk ook nemen. Die is trouwens met de meeste corners. Uh, even kijken. De volledige luchtmachtbalfiegen, nou, staan voorin. Daar ja, wordt hij weggekomen door dezelfde Akswijk. Ja, Het is toch wel een goede verdediger die man, het blijkbaar. En Sandam kan er makkelijk uitverdedigen eigenlijk. Neemt het met tempo, behoorlijk tempo zelfs. En dan gaat de, daar moet de, even kijken. Samson moet sprinten en wordt teruggespeeld op Dan Kerkman. Kerk, Kerkman een hele hoge bal komt tot op de middellijn weer niet en hij kan hem niet onder controle krijgen. Hij probeert het natuurlijk wel, maar dat lukt niet. En daar gaat Sandam weer, een heel diepe baas. En dan gaat, uh, en dan gaat, gaat die spits, die Oost-Turk uh, heet hij. en die heeft nog steeds die bal en daar is het uh, 1-4. 1-4, er staat geen verdediging van Zandvoort. Hij kan helemaal alleen doorlopen, ontspeelt daar kerk, maar hij probeert het nog wel. Ja, stopt nog heel even, krijgt de Oost-Turk, die bal voor zijn voeten. Ja, en dan is het gewoon 1-4 en dat is ongehoord. Het is heel lang geleden dat Zandvoort hier uh, op eigen trein een behoorlijk uh, pak op de broek heeft gekregen of gaat krijgen. In ieder geval wordt hij afgekeurd, zie ik dat nu goed. Ja, hij wordt afgekeurd vanwege buitenspel. De scheidsrechter heeft even contact opgenomen met de assistent van Zandvoort, uh, Robert ten Broeke, en die is zelf, zelf een scheidsrechter. En die beoordeelde dat het een buitenspelgeval was, dus het blijft 1-3. Nou, dat is allemaal een mazzel dat je een keertje moet hebben. En die paas van uh, water op Jesse de Haan. Dan kan je de bal niet goed controleren, maar dan komt uh, Rivai. Nee, dat is niet Rivai. Dat is uh, Dani Kirchhoff. Die gaat helemaal naar de andere kant nu. Bij Christine. Uh, water nu in de bal. Die zal waarschijnlijk wel weer een rust gaan nemen, want hij meestal vanaf de linkerkant. En er wordt nu tegengewerkt, want de bal gaat over de achterlijn. Of de zijlijn moet ik zeggen. Stand wat mag neergooien. ingooien. We spelen in de, even kijken, 60ste Zeft... minuut. e minuut. En uh, de stand is uh, nog steeds 1-3. De huizen om je heen, ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En oordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een, kan niet zonder het ander. te veel vragen. Je kunt niet als enige de, de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand, laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt verloren.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 Jop fris, Jop. Ja en het uh, doet het voor Zandvoort. Een uh, mooie goal eigenlijk. Het was een uh, diepe baas van Vanuitse uh, van Castine hoog in de doelmond. Uh, de keeper kon het niet goed verwerken. Komt door de voeten van Nijtsenberg. Die wist erg wel raad 2-3 en uh, ja, we hebben weer ook. Het gaat de goede kant op. Dankjewel Jop. Dat was hem, de single van Nick en Simon. en Pak maar mijn hand. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we schakelen weer live over naar het circuit van Zandvoort. Willem van Dinsen. de finale races. zijn nu uh, zeg maar die, uh, die GT4-klasse die daar aan het uh, strijden is. Hoe is het daarmee? Ja, dat klopt. Uh, GT4 Central European Cup startveld van uh, 14 auto's, maar wel prachtige auto's, hoor. Uh, Porsche Cayman, uh, Maserati, uh, ja, dat is toch wel mijn favoriete Maserati, uh, de KTM Expo, Mercedes uh, AMG. Ja, en die zijn aan het strijden nu. Die uh, voeren een race, rijden een race uh, van 1 uur. Uh, ze zijn begonnen... Uh, Net iets over vier, zo'n drie of vier over vier. Dus we halen ze niet meer binnen de binnen uitzending. Maar eind op weg dus nu. En uh, we zien aan de leiding uh, de Porsche Cayman, die ook van uh, Pol vertrokken is. Met aan het stuur de oostenrijker uh, Nicolas uh, Schul. Die rijdt samen met Nederlander uh, Rob Severs. Dus daar gaat hij zo aan uh, overgeven op het moment van de pistop. Maar kijken we iets naar achter uh, De strijd om de derde plaats. Die is geweldig, hè? Op de tweede plaats is het ook uh, Porsche van uh, Jan Kasperik. Maar die wordt op de hielen gezet door uh, drie andere bollies. Dus onder aanvoering uh, van de Maserati. Met aan het sturen. Ja, en dan gaan we weer met uh, Marcia. Maar Vibic, een... een pool, en die, ja, die probeert op allerlei uh, manieren daar voorbij te komen. Is nog niet gelukt, maar uh, ik kan me niet voorstellen dat die uh, Kasperik, en die moet het ook overgaan geven aan een teamgenoot later in de race, dat die vol blijft houden, omdat de rest van het veld uh, achter zich staat. houden. Volksrijd dus hier uh, tijdens de European uh, GT4 Central European Cup. Ja, Willem, even een vraagje over die bestuurderswissels. Is het zo dat uh, iedereen een uh, wissel uh, maakt of zijn er ook mensen die alleen rijden? Nee, uh, in de eerste klas uh, rijden ze allemaal met z'n tweeën. En tussen de 25e en 35e minuut. Uh, uh, dient er een winst op plaatsvindt. We hebben ook nog een uh, Nederlandse... team in de McLaren. Uh, dat is de equipe uh, Braams. Luc en uh, Lisette Braams. Uh, Lissette Braams, de doorzetster... ...eigenlijk uh, in de autosport... ...en in het leven. Want ruim 2,5 jaar terug werd... ...een ernstige ziekte bij haar geconstateerd. Uh, ze is sinds die tijd... ...nog steeds aan het vechten... En hij heeft uh, toen gezegd op een gegeven moment ik wil toch weer gaan reizen. en als ik dat eerst maar voor elkaar heb, nou dat is gelukt dit seizoen uh, rijden. En ja, dat is alleen maar uh, volop uh, bewondering uh, voor haar. Dus. En een andere type die wel op de lijst stond van de inschrijving, ook Nederlanders, was uh, Bernard van Oranje. Die zou samen rijden met uh, Ricardo van der Ende. Nou, vanmorgen met de training uh, deden ze dat nog. Alleen op een gegeven moment uh, richting uh, ou, uh, ja, tegenwoordig gans Ernstbocht. vroeger ODS-bocht, uh, tijd aanremmen uh, daarvan. En dan kom je toch met een behoorlijk vaart op af, brak er een van de uh, wielen af van die BMW. Ja, en dan gaat dat als dus een uh, ongeleid projectiel uh, richting Vreemdbak vangen op. Dat veroorzaakt uh, dermate uh, veel zwaar dat deze equipe helaas niet aan de start heeft kunnen verschijnen. Nee, die, die wagen is.. Uh, nou, is die afgeschreven of uh, valt die nou, nog te als, repareren? Afgeschreven uh, weet ik niet, maar er moet aardig wat dan geteilend worden. En uh. <laughs> laten we het daarop houden. Oké, okay, nou in ieder geval een spannende klasse die op dit moment aan het uh, rijden is uh, op het circuit. We komen straks zo even voor het einde van dit uh, programma nog een keer bij je terug. Uh, Willem, zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Tot dan. He helemaal goed. Dankjewel Willem vanaf het circuit. En tot straks, dan uh, gaan we weer verder spreken. Zitten we zo'n beetje aan het einde van de GT4 Central Europe Cup. Over, uh, een, een race over een uur die even na vierde vanmiddag is gestart. En in één keer hoor je deze plaat weer langskomen. Heerlijk, hè? Muziek van The Just Boots en The Promised Land. Drie minuten overal vijf. Normaal gesproken zou je van ons het dier van de week krijgen. Vandaag gaan we die even overslaan, Cor. Want we gaan in overleg met de dierenbescherming voor, voor nieuwe dieren van de week. Dus daarover binnenkort meer in dit programma. Maar daarvoor in de plaats hebben we wel het Formule 1 nieuws. CFM Race Radio. Bit Report. Want morgen moeten we vroeg ons bed uit willen we de race van uh, in de Suzuka Japan uh, willen zien. Uh, zo rond tien over zeven is. Nee, dus rond tien over zeven. Tien over zeven s ochtends is de start. En vandaag hadden we de kwalificatie. Ja, Lewis Hamilton die start morgen dus in Japan voor de tachtigste keer, het is niet te geloven, vanaf de pole position in de Formule 1. En de WK-leider beseft dat hij dat vooral aan de juiste bandenstrategie te danken heeft en prijst zich gelukkig dat hij voor het beste team ter wereld Mercedes rijdt. Doordat zijn belangrijkste concurrent Sebastian Vettel door een foute bandenkeuze niet verder kwam dan de negende tijd en nu vanaf positie 8 start, kan Hamilton zondag op Suzuka andermaal een flinke slag slaan in de kampioensstrijd. En daar zegt hij zelf over, bij elk team lopen verstandige mensen rond... maar als het er uiteindelijk aankomt op, om onder druk de juiste beslissingen te nemen... dan tonen wij telkens aan dat wij het beste team op de grid zijn. Al dus de Brit tegen die diverse media... na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Daar heeft hij wel een punt. Daar heeft hij zeker een punt, ja. Nou, ondanks de voorspelde en naderende regen... koos Mercedes ervoor om op sliks uh, de baan op te gaan. Nou dacht ik van ja, wat zijn nou sliks? Zal ik even uitleggen, dat zijn banden zonder profiel. Ja, dus uh, als de politie je tegenkomt... weet je wel dat ze banden onder je auto... Dan word je meteen met van de weg gehaald. Nou, dat, is, uh, dat was een lastig besluit, dat erkent Hamilton dan... want iedereen twijfelde, maar uiteindelijk pakte het perfect uit... en dat geeft ontzettend veel voldoening. Als team presteerden we op dit moment beter dan ooit tevoren. Concurrent Vettel uh, stuurde zijn Ferrari juist met regenbanden... het circuit op voor uh, de kwalificatie 3... maar moest daardoor maar liefst 4,5 seconden toegeven... ten opzichte van de pooltijd op het droge asfalt. En Hamilton die zei, en die dacht meteen al dat dat de verkeerde keuze was... Nou, door die misser van de Italiaanse rentstal en zijn eigen perfecte strategie scherpte Hamilton zijn eigen record als coureur met de meeste pole positions in de Formule 1 ooit aan. Een mooi jubileum vindt de viervoudige kampioen en hij kan het amper geloven 80 keer. En ik denk dat hij voorlopig nog niet gaat stoppen. Nou, in de race vindt Hamilton zijn teamgenoot Vol. Terry Bottas naast zich op de voorste startrij. Bij winst doet de Brit die al drie keer de beste was op het circuit van Suzuka... in 2007, 2014, 2015 en 2017. Uh, uitstekende zaak in de WK-strijd... en kan hij over twee weken in de Verenigde Staten al zijn vijfde titel pakken. Dat kan, hè? Dat kan. Maar dat is niet dat het zo is. Nee, dat is waar. Nou, Verder begint het inderdaad morgen om uh, zondagmorgen... tien over zeven en uh, Max Verstappen... die start vanaf de derde plek met zijn Red Bull-auto... Want bij het team van Red Bull was het een euforische afloop van de kwalificatie. En lachende gezichten bij de crew van Max Verstappen... en balende gezichten bij de crew van Daniel Ricciardo. Want ja, het is natuurlijk wel één groep, maar het zijn toch uh, verschillende crewmembers. Nou, team Maas Horner toont zich wederom onder de indruk van de prestatie van Max Verstappen... die zichzelf naar een mooie derde tijd rijdt. Het positieve van vandaag is dat Max zichzelf op een derde positie wist te kwalificeren. Hij leverde wederom een geweldige prestatie onder lastige omstandigheden... Nou, we draaiden met deze beginnende regen allemaal om het neerzetten van een perfecte eerste ronde. Max deed hij perfect, enkele minuten later nam de regen toe, waardoor niemand zijn tijd nog kon verbeteren. En Honda die is in jubelstemming na een briljante kwalificatie op de Grand Prix van Japan. Een zesde en een zevende startplaats voor de Grand Prix. Als iemand Honda een jaar geleden had verteld dat dit de uitgangspositie zou zijn voor hun thuisreis in 2018... dan zou iedereen waarschijnlijk de broek van de kont lachen. Dat is vrij vertaald, maar dat staat hier niet. <lacht> En dat was toch de realiteit. Brendan Hartley en Pierre Gasly stuurden hun door Honda... voortgestuurde Tora Rosso's naar de plaatsen 6 en 7. Dat betekent het beste eh, kwalificatieresultaat uit de Formule 1-loopband van Hartley. En dat in het uh, land van Honda. En dat in het uh, land van, uh, van Honda. Nou, Max Verstappen, er staat er nog een berichtje van... ik ben erg blij om morgen als derde te mogen starten. Ik had het ook niet verwacht. Normaal gesproken zouden we in de buurt van Ferrari moeten zitten... al is het lastig om ze te verslaan. Je moet echt profiteren als andere fouten maken. En dat hebben we vandaag gedaan. Nou, dan heb ik even gekeken... van uh, wie er allemaal uh, op 1 tot en met 20 staat. En er valt me dus één ding op. Er zijn nog maar vier automotorenmerken. Die eraan meedoen. Mercedes, Ferrari, Honda, Renault. En de rest doet gewoon niet meer mee. Er zijn wel 20 uh, raceauto's. En... Uh, Heuer, he, dat is eigenlijk ook gewoon uh, Renault. Nou, Renault die had dan... Uh, Tach als sponsor in 1983... tot en met 1987... bij McLaren. En uh, die hebben dat nu omgezet naar de uh, auto... van Max Verstappen. Nou, Dus op 1 Lewis Hamilton. Op 2 start Valtteri Bottas. En op 3 Max Verstappen. En ja, het jammer, Daniel Ricciardo... die start op de 15e plaats. En dat vanwege een uh, pech met zijn auto. Ja, dat is heel jammer. Maar het is niet anders. Oké, okay, nou morgen een spannende race. En ik heb ook nog een spin gezien trouwens tijdens een van de kwalificaties. Oh, volgens mij was het van Croceau, maar dat weet ik niet heel zeker meer. Maar het brengt me wel bij deze plaats van de spinners. I'm Vandaag staat Geel in het teken van disco. Vandaag ook veel disco bij CFM. Dit is Spinner's en Working My Way Back To You. We gaan voor de laatste minuten van de wedstrijd van vandaag... weer naar Joop naar Duitsersveld. Nou, nou, nou, dan moet ik wel een minuutje of 12 13 nog blijven kletsen. Daar heb ik geen zin in, hoor. Meen je dat nou? We spelen de 81 e minuut. Oh, oké. Okay. Ja, Zandvoort is aan het drukken. En dan buigt misschien wel, maar het past nog niet. Uh, die, die, die, die, die ene paas die je nodig hebt om dat doelpunt te kunnen maken, die komt niet. Het is nog steeds 2-3, en Sonford is echt goed bezig op dit moment. Maar dat hadden ze eigenlijk de hele best moeten doen. Wat Sanford mist is, is een samenhang, een snelheid tussen de, de, de, de diverse geledingen. Uh, die bal die gaat niet snel genoeg rond. Het zijn een paar individuele jongens die dan een actie maken en die bal bij zich houden. En in plaats van dat ze die actie maken en die bal pasen, gebeurt dat laatste niet. En dan, dan mis je natuurlijk wel wat. Stond is dus nu weer in bal zitten, op de eigen helft, maar het is zo afgelopen, kost kast de vies. Op de helft van de tegenstander. Daar is yes, daan Daan neemt die bal goed aan en speelt hem terug naar Kiershoff, dat is nog steeds met de bal aan de voet, en daar gaat het aan. Daar is dan aan de linkerkant, de rechterkant moet ik zeggen, komt hij voorzit en daar kan niemand van Sant bij komen en wordt weggewerkt door dus Santander. Nu weer Santvoort. Naar, even kijken, Butwater, Butwater op links. En dan gaat die bal komen, goede voorzit, en we werden ook goed verdedigd, moet ik zeggen, door Sandam echt waar. En die bal is weer in Zaandams balbezit, een Zaams balbezit, moet ik natuurlijk zeggen. En wordt weggewerkt, en Zandvoort kan er niet aankomen, uh, Oliver Rifai, ja, die maakt een hele goede stijling, maar die duwt die bal over de zijlijn en Zandam kan dat uh, van profiteren. Het nemen we er geen tempo en hey, natuurlijk niet Ze staan ervoor, dus het gaat heel even duren voordat die bal genomen kan worden. In ieder geval spelen we nu in de 83e minuut en het is nog steeds 2-3 en de bal is van Zandam. Zandam dat mag ingooien meter of 15 op het gebied van Zandvoort, uh, van Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. Dan gaat die bal komen, eindelijk. En uh, daar mis, mis, mist iemand van Zandvoort die bal volledig. En daardoor kan die uh, aanvaller, kan die bal krijgen en dat gaat er gebeuren. Over de achterlijn, oké. Okay, ik, ik dacht dat de keeper daar even naar de penalty strip wees. Dat kon ik niet begrijpen, maar goed. Hij wees dus naar de achterlijn en Zandvoort mag nog gaan nemen. Daar wordt gefloten. De zand weer. Ja, dat is de tweede keer dat iemand van Zandam uh, opmerkingen op de leiding heeft. En de tweede keer dat daar een gele kaart voor gegeven wordt. En Daan Kerkman wil dat heel snel nemen. Dat mag niet doorgaan. Dat is heel raar, want de schrijver bestond te schrijven. Die is toch aan het schrijven? Dan gaat je staan. Daar aan de rechterkant. Naar Ik Kan naar een berg erbij komen? Er wordt goed verdedigd door, door Akswijk. Akswijk is een hele goede voetballer, heb ik in de gaten. En dan gaat die bal via het goed van zandvoort over de zijlijn. En Sadama gaat overnemen. We spelen in de 84e minuut en stand is nog 2-3. Ga straks weer terugkomen voor het einde van deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, laten we hopen dat Zandvoort minimaal nog één doelpunt kan scoren. with you. Vanaf tussen 7 en 9, dan is ze weer de 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. En ook deze staat daarin genoteerd. De nieuwe Doorliepa was dat en uh, Electricity. Ja, we gaan uh, weer over naar uh, Joop Vres op Duintjesveld. Zit dat ene doelpunt er nog in voor SVZ al? Joop. Tijd is er nog wel voor, We spelen in de 88e minuut, dus We dan wel meteen onderbij geteld worden. Want de spelers van Saandam, die hebben een paar keer eh, kermond op de grond gelegen. Heel opvallend trouwens, maar goed. Dan gaat Santos weer. het er wordt weggewerkt, hoog weggewerkt en weg, ver weggewerkt. En Juriemans kan die bal oppakken. Mans. Mans nog steeds met die bal aan zijn voeten, maar doet het niks mee. Dan gaat hij naar eh, Kirisov. gaat mij meters maken. Speelt naar zijn berg aan. Wij hebben daar een van het 6-meter gebied. En die wordt er... Eh, uh, de, uh, ja, ja, ja, dat is een corner. Dat is absoluut een corner. Uh, er is je oneenigheid, de, de grensrechter zegt van niet en de scheidsrechter zegt van wel. En het is een corner, maar de grensrechter die wijst naar de 5 meter lijn. En dat was het absoluut niet, het was echt een corner. En dat is uh, jammer voor Zandvoort, maar ja, het is niet anders dat de, de scheidsrechter dat uh, signaal van zijn assistent overneemt. In eerste instantie wees je wel naar de cornervlag. Maar later na nam beslissing die beslissing terug en mag de keeper uh, uh, Sam, Sam, hoe heet die, Bolt? Sam, Bolt, boven, de Bolt, ja, die kan die bal gaan nemen. Dat is ondertussen gebeurd. Van dan. Het is een hele snelle aanval over de linkerkant. Die bal wordt over de zijlijn gekropt door de spits van uh, Sam, dan. en Sam mag hem gaan nemen. Diepe pijger, helft. En dat is ondertussen gebeurd. Milan Berk, Belekamp. Bele naar, even kijken, Julian Mans. Mans moet een beetje tempo gaan maken, dat doet hij dan ook en speelt met water aan. Water op de helft van het veld, water met een diepe bal op zijn Berg. Berg kan hem aannemen, maar kan niet mee doen. Heeft hij heeft echt een superverdediger om zich geest staan en dat is die Ivan uh, Exwel. Exwijk, man is echt goed. komt een bal, hoge bal, passant voert. Dus er wordt gekopt, niet, geen kracht, totaal geen kracht van uh, Carsten Fries in de handen van de keeper van Zaandam. En hij heeft hem op uitgegooid. tussenuit gegooid uitgegooid naar de linkerkant, waar eh, nummer 10, en dat is eh, Erkan Guzman, de bal eh, naar voren werkt. Sams wordt teruggedrongen op eigen helft nu, gaat daar 16 meter gebied in, kan eh, kapbeweging maken, maar wordt daar goed verdedigd door Jurje Mans, Mans die terugdwingt en dan gaat die bal weer hoog komen. En dat is eh, eigenlijk een hele simpele bal voor maar, maar pak die bal dan, het gebeurt helemaal niet, dan kan die, ja, ja, en dat is deze 2-4 ongelooflijk dit. Dit is ongelooflijk. De bal die er komt aanrollen. Geen zandvoeten gaat erop af. Eindelijk gaat er naar niemand naartoe. De spits van Saandam, van, uh, en dat is nog steeds een um, uh, Die kan die bal pakken en heel simpel langs de Kerkman uh, plaatsen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. De, de, de, de, de schijfzetter gaat weer naar de grensrechter toe. Daar zijn assistent moet ik zeggen, want de grensrechter bestaat niet meer. En kijken wat er gaat gebeuren. Uh, we hebben overleg daar. Geen idee wat er aan de hand is, waarvoor, want er gebeurde helemaal niks. Ik weet niet waarom Sandvoort protesteert. Gaat het door? Gaat het doelpunt door, door? Ja, ik denk dat het doorgaat. 2-4. Ja, het is 2-4. Deze wedstrijd deze gaat Sandvoort niet meer winnen, want de tijd is al te streken. Nog een paar minuten, hooguit wat de zure tijd. Maar, daar gaat Zand voor de gele kaart krijgen, ook voor praten. En een rode kaart, de tweede gele kaart was dat, voor Milan Berg Die had er al eentje te pakken, die krijgt er nu nog een en die moet het zelf af. Ja, deze wedstrijd is voor met volledig in mineur. En dit is eh, met name Milan Berg niet waardig, vind ik. Dat had hij ook niet moeten doen, maar hij heeft wel een, een rode kaart. Weliswaar geen directe, maar twee keer geel is rood en hij moet eraf. Hij kan het zelfs niet geloven. Hij zegt, ik weet helemaal niks. Ja, ja Tenminste, die, die, die gebarentaal heeft hij. Maar voetballer doet nooit iets. Dat weten we allemaal. Maar hij moet er wel vanaf. En hij staat er nog steeds. Geen idee wat, wat er nou gaat gebeuren. Want die schijfste, moet moeten hem er gewoon afhalen. Hij is twee keer geel, hij is rood. We moeten vanaf. Ja. En hij blijft staan. Hij blijft gewoon op het veld staan. Hij wil niet. Nee, en het spel gaat gewoon door. Dat is... Nou, dan kan de wedstrijd uh, ongeldig worden verklaard, uh, Joop. en dan kan die overnieuw gedaan worden. Ja, de, de scheidsrechter die, die geeft niets aan of zo. En, en laat gewoon het spel beginnen. Zandvoort uh, die kon die bal gelukkig weer oppakken, want was, uh, zond het was zonder een man vrij van Zaandom. Uh, van, uh, maar dat was uh, buitenspel en er werd dan ook voor gevlacht en voor gefloten. Nu, uh, kan, nee, um, voorzitter Zandvoort, ja, heel simpel pakken. Het is uh, volgens mij gespeeld. Uh, ja, Joop, we, we laten het ook uh, even hierbij, want we, ja, we hebben we nog even een circuit, zijn dadelijk, dus... Oh, het is bijna vijf uur, ja, oké, okay, jullie moeten afsluiten. Dit is nou eigenlijk de einde oefening hier uh, voor Zandvoort. Uh, een tweede wedstrijd verloren en één gelijk in drie wedstrijden, dat is niet goed. Het is een slecht zaak voor Dat is absoluut geen goede wedstrijd afgeleverd. Helaas, een verlies. Mocht er nog een doelpunt gescoord worden, dan hoor ik het nog wel even van je. Voor vijf uur wel. Oké, okay, dankjewel Joop. Helaas, dus geen winst voor SV Zalford, Maar gewoon een knetterhard verlies tegen Zandam. En dat nog thuis ook. Hmm. ...heeft een doelpunt. Ja, Slamsen is op sterven naar dood. Maar toch, Milan-Berk-Belenkamp haalt volledig zijn grond. Hij haalt van een meter of 22, 22, snoeihard uit. En de keeper had alleen maar het 3-4 is dat op het ogenblik. En daar gaat weer een gele kaart komen voor 3-4 op dit moment. De Single van Tambury en High Under the Moon. Ja, 3-4 eh, SV Salvoort. Misschien eh, zit dat ene doelpuntje er nog in, maar dat vermoeden wij niet. Dus er zal het vandaag een uh, verlies worden. Hoe vond je het vandaag, uh, Cor? Ik vond het erg leuk om te doen. En we hebben het gedicht het... helaas niet kunnen doen vanwege tijdgebrek. Sorry ja, Willem dat we jou ook niet meer hebben kunnen uh, bellen. Want uh, ja, ja, het de tijd is, zit erop. Tijd zit erop en uh, volgende week doe ik het weer hoor op. Nou alleen. fijn, fijn, fijn, fijn. Dus bedankt voor het luisteren iedereen en uh, volgende week zijn we er weer. Uh, Zometeen meteen twee uur lang non-stop bij uh, Entertainment for You. En daarna de Euro Breakdown tussen zeven en negen uur. En volgende week is, als het goed is, Fred hij hey gewoon weer terug op zijn stekkie. Tot volgende week. Dag!